Ik herhaal bunkers 1 tot 5 ontsluiten en raketten start klaarmaken. Start over hoogstens 3 minuten van nu. Meld u elektronisch. Meld u elektronisch. De inslagplaatsen zijn nog onnauwkeurig bepaald, Smaul. Dat weet ik. We zullen het bij benadering moeten doen. Kunt u de raketten eens in spreiden? Dat lag in mijn bedoeling. Wat zegt de computer, professor? Hij verwerkt momenteel de laatste gegevens. Ach, dat is de vreselijkste gok die ik ooit gewaard heb. Die arme kerels op de basis. Die hebben het waarschijnlijk niet overleefd, professor.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 En dit, mijn waarde dokter Kimball, is wat men noemt het moment van de waarheid. Hallo raketenschader, verbinding via computer. Nummer één, Vuur! Jullie hebben geluisterd naar het 29ste deel van de planeteneter door Julien van Remoetere, Seconde van waarheid. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers, Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Portier, Hans Hoekman. Omroeper, Frans Kokshoeren. Technische realisatie, Ton Prudon, Beer en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra.